De twaalf terreurverdachten die vannacht zijn opgepakt bij een antiterreuractie zouden van plan zijn geweest om een aanslag te plegen in Brussel tijdens de EK-wedstrijd België-Ierland die rond deze tijd in Frankrijk begint.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 In Velzenoord is een 46-jarige automobiliste opgepakt die dronken over de weg slingerde. In de wagen zaten haar twee kinderen, een jongen van 12 en een meisje van 6. De vrouw had negen keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Vorige maand was ze ook al betrapt met te veel drank op achter het stuur. De vrouw uit Overveen had nog niet zo lang haar rijbewijs, maar dat is ze nu kwijt. En het is nog onduidelijk hoe ongeveer 30 kinderen brandwonden en schaafplekken hebben opgelopen in Schijndel. Dat gebeurde gisteren tijdens een hindernisparcours. Het RIVM onderzoekt de zaak. Veel ouders denken dat er iets fout is gegaan met het glijmiddel dat op de glijbaan is gesmeerd. Daar heeft mogelijk gloren gezeten. Of dat de oorzaak is van de brandwonden wordt nog onderzocht.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 op deze zaterdagmiddag bij CFM. En dan heb ik het over de situatie in de studio. Het lijkt wel wat camers. We hebben er een nieuwe attractie bij. Oh ja, leuk. en zool is Swinging on the Star. En daarmee is het even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag.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 naar de altijd gezellige open dag te komen. En de open dag, zoals gezegd, wordt vandaag gehouden van 2 uur tot 5 uur. In het clubgebouw aan de tolweg 10 A te Zandvoort. U kunt u dus kijken naar modellen uit vervlogen tijden. U bent van harte welkom nog tot 5 uur bij de Zandvoortse Bomschuitenbouwclub aan de tolweg 10 A. En wie weet, mag u ook een ritje maken in, in de attractie die erbij ja, Je weet het maar nooit.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 fool not a fool not a fool no you're not fooling anyone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 Dank je wel, Albert Jan. Jawel, jawel. Nou, dan moet je een toepasselijke plaat uit gaan zoeken, hè. Ik snuffel het door de plaat heen en dan kom ik deze tegen. Leuk, de fiets vierdaags vanaf dinsdag. Hier is Kikken en op fietsen. Nou, fietsen de het doelzaam en... Nou, we zijn een paar tussen moslimen en... En dadelijk in dit woord ben, dan fiets ik nou, dan zijn nee, de... dan zeggen we samen, ga we even aan... Nee, Amsterdam, dan we alles door m'n kanaal... als ik dadelijk dan de gast, dan fietsen... Ik durf. Maar ik wil aan wie iedereen wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar, misschien. Alhoewel het met de winden daarom jongens mooi kan wezen. Ik wil aan wie iedereen een de vies. Maar achteraf een bel te maken gaat weer. Aan zo fietsen en een beetje En dan de heren die en laken zoals de bal zijn de muziek. ik deur de vijf niet sneeuwt. giet van, van zullen. De band met me niet De komende week gaan we heel mooi weer krijgen. Echt lekker fiets weer. Dus doe lekker mee vanaf uh, dinsdag 21 juni aan de Fiets Vierdaagse. En dit tot en met 24 juni. En meer informatie over de Fietsvierdaagse vind je ook op onze eigen CFM app. Die je gratis kunt downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Samford. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En ook het volgende bericht vind je weer terug op de app.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 Oh. Mm -hmm. Darling,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 Stuck up on that station. Oh, I know our sad songs, sad songs. Darling, all oh, I know are sad songs, sad songs. Ja, het giet keer flink te hier, die song wordt al een keer. En jij hebt het raam opengezet. Ja, heerlijk. Kijk yes. maar uit dat je niet dacht wordt. Je <laughs> hoorde Mike Posner en I took a pill in Ibiza. Zo dadelijk de evenementagenda. Maar eerst gaan we even lekker dansen. Oeh. Ja. Hier is Sexy Als Ik Dans, yeah. Nielsen. Ah, yeah. Cool. Sexy Als Ik Dans.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 aan de boulevard Bernard strandafgang 18... al hier te Zandvoort. Zijn nou Albert-Jan Vos, of niet? Dat Tot zover. Ja, Jan Vos. Oh, Jan Vos. Oké, okay, je broer. M mijn vader. Ja, je <laughs> vader. ook ja, goed. Dat was hem de evenmiddag. En, dankjewel, Albert-Jan Vos, daarvoor. En de evenementen, ook die kun je nalezen trouwens... op de CFM app, die je gratis uh, kan downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. De zaterdagmiddag van CFM... met nu de single van Paul Abdul en Straight Up... ik op de zaterdagmiddag bij CFM. En hier is Lisa Steensvelds.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 We stole the show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 used to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 I'm uh -huh.